12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, mediadirecteur Peter Lubbers van de AVRO... wordt de nieuwe baas bij Fox Nederland. En een mediaforum met Hadassar de Boer en Bart-Jan Spruit. Nu is het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, nog weinig animo voor Turkse ambtenarenstaking. Waterstand wordt hoger dan gedacht. En politie wil denktank voor onopgeloste moordzaak Almere... Het weer steeds meer zon, blijft droog en het wordt 15 graden op de Wadden en 19 of 20 landinwaarts. Morgen en donderdag veel zon en het wordt dan 18 tot 22 graden. De oproep aan Turkse ambtenaren om vanmiddag massaal te gaan staken lijkt weinig effect te hebben. President Gül voert gesprekken met de oppositie en met de vicepremier van het land, Bulent Arink. Premier Erdogan is namelijk het land uit. Verslaggever Joris van der Kerkhof bij het presidentieel paleis. Het goudkleurige hek gaat open van het presidentiële paleis. Er komt een grote, zwarte, geblendeerde auto uit. Die stopt, en uit die auto stopt de vicepremier. Doet een paar stopjes naar rechts. Daar staan zo'n 10, 12 camera's. En hij gaat precies op de plek staan voor de presidentiële garde. Een man in het blauw, wit petje, knippert heel even met zijn ogen. Die staat dus achter de vicepremier. En de vicepremier begint nu aan een verklaring over zijn bezoek... ...aan de president. En hij zegt dat het land in de land staat... ...dat er alles aan de hand is. Başkanen, zegt hij? Ja, hij zegt eigenlijk niet zoveel. Uh, hij zei alleen... ...ik wil de president bedanken... ...dat hij me vandaag heeft uitgenodigd. Gisteren, zoals jullie weten... ...zei hij was de leider van de oppositiepartij... ...met hem in gesprek... ...en vandaag uh, had ik met hem een gesprek. En hij verzocht ook alle journalisten om straks op naar het getorf te komen... omdat hij daar dan een uh, persconferentie gaat geven. En de kans is dan groot dat op datzelfde moment de demonstraties ook weer beginnen. Ja, precies, want zo'n zo uh, tien minuten verderop... Uh, komen er zo waarschijnlijk honderden mensen bij elkaar om te demonstreren tegen de regering. En als hij klaar is met zijn verklaring, knikt hij minzaam naar al die journalisten... loopt weer naar uh, zijn zwarte wagen en rijdt langzaam weg. De presidentiële garde, blauw pakje, wit petje... Ik knip het nog even met zijn ogen. Joris van der Kerkhof en woorden ook uh, Gusa Ersetien, uh, buitenland redacteur. Joris uh, is op het Centrale Plein in Ankara. We hoorden dus al die persconferentie van de vicepremier. We hoorden hem al dingen zeggen. Uh, die persconferentie is inmiddels voorbij. Wat heeft hij nog meer gezegd? Ja, vooral verzoenende woorden. Verzoenende woorden die aan moeten geven van. Uh, we moeten het allemaal niet met geweld doen. Het is een democratie. Een democratie, dan moet je ook het geluid van anderen uh, laten horen. En dat betekent dat er ook demonstraties uh, uh, mogen zijn. Heeft zich, als ik het goed begrepen heb, verder niet uitgelaten over de manier waarop er met de demonstraties uh, wordt, uh, wordt omgegaan. Zijn woorden uh, zou je wat genuanceerder uh, kunnen noemen. Uh, de president heeft uh, gisteren ook al uh, iets gezegd over dat we in een democratie zijn. En dat je ook andere mensen dus ook oppositie uh, moet laten horen en dat een uh, parlementaire democratie niet alleen maar verkiezingen zijn, maar dat je ook als er geen verkiezingen zijn, uh, dat je dan je stem moet laten horen. Nou, dat gebeurt nu ook, dat heeft de vicepremier gedaan, maar hier op het plein uh, gebeurt dat ook nog heel rustig op dit moment. Ja, want dat wel, hè? want uh, er is weinig te merken van die ambtenarenstaking waar in ieder geval één vakbond toe had opgeroepen. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat uh, die uh, staking... daar is toe opgeroepen door de oppositie. Uh, uh, het is natuurlijk ook nog wel zo dat uh, de partij die aan de macht is... 53% van de stemmen uh, heeft, dus echt een grote meerderheid heeft. Uh, als een oppositiepartij oproept tot een staking... gaat niet opeens het hele land uh, plat. Aan de andere kant hebben ze ook wel gezegd... en dat was een beetje onduidelijk, het wordt een staking van twee dagen. Maar uh, de tweede dag, morgen dus, uh, gaan we alles platleggen. Vandaag lopen we voornamelijk met een... Uh, een zwart uh, dingetje op, uh, op de revers om aan te geven dat we tegen zijn. En uh, uh, in de loop van de middag komen we dan uh, naar het centrale plein om actie te voeren. Dat plein. Uh, ...waar nu vooral veel jongeren zijn. Uh, jongens, meisjes van een jaar of veertien. Een jongen met zijn arm uh, in het uh, verband omdat hij dit weekend uh, geslagen is uh, door, de, door de politie. En hij zegt als enige trouwens van een familie die uh, uh, geen lid is of geen sympathisant is van de partij van de premier Erdogan... Uh, ...die zegt van we moeten doorgaan, doorgaan, doorgaan om, uh, om actie te voeren. Want de premier en dit kabinet moet weg... En ondertussen is hij wel enorm trots op Turkije. Want de sjaal die hij om heeft als hij die, die afdoet, dan blijkt dat gewoon de vlak van Turkije te zijn. Dankjewel Joris. Joris van der Kerkhof vanuit Ankara. De Rijn bij Lobit bereikt donderdag waarschijnlijk de hoogste stand van 13,75 meter boven NAP. Dat is bijna 20 centimeter hoger dan eerder werd verwacht. En ook stijgt het water in de IJssel en de Waal, sneller dan voorspeld. Een aantal gebieden langs de Rijn tussen Nijmegen en Tiel is nu ondergelopen. Komt wel vaker voor, maar bijna nooit in juni. Campings langs de rivieren hebben al caravans weggehaald... en boeren is geadviseerd hun koeien naar hoger gelegen weiden te verplaatsen. Ook Nederlandse cruiseschepen hebben last van het hoge water. Een aantal reisorganisaties heeft boottochten moeten annuleren, zegt een woordvoerder. Wij hebben natuurlijk uh, te maken met, met, met bruggen.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 De politie in Delft heeft gistermiddag twee bussen met schoolkinderen van de snelweg gehaald. De bussen waren in zo'n slechte staat dat ze niet meer verder mochten rijden, zegt de politie. De agent die zag twee autobussen met kinderen rijden en beide bussen helden gevaarlijk achterover. Dus er was iets niet, kennelijk niet in orde met de achterwielen. Maar technisch onderzoek moet dat verder nog uitwijzen of er daadwerkelijk gevaar is geweest. Er waren niet alleen problemen met de bussen... ook hadden de twee bestuurders geen rijbewijs voor een bus. Een deel van de kinderen is door ouders opgehaald. De rest van de kinderen door twee andere bussen van dezelfde maatschappij. In Almere gaan groepen burgers samen met de politie... na wat er gebeurd is met een meisje dat in 2007 is overleden. De 17-jarige Cassandra van Schaik is zes jaar geleden doodgevonden... in de Noorderplassen bij Almere. Maar over de oorzaak is tot nu toe weinig bekend. Jacqueline van Houten van de politie Midden-Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaat de politie nu samenwerken met groepjes burgers? Ja, eigenlijk is dat een, een nieuw onderdeel wat toegevoegd wordt aan dit onderzoek. We gaan nogmaals, de zaken zijn open, dus we gaan nogmaals met een stofkam door het onderzoek heen. Ook het forensische gedeelte wordt opnieuw gedaan, mogelijk dat er toch nog een DNA-sporen naar boven komt. En ja, daarnaast de burgerparticipatiegroepen, dat hebben we. Uh, eigenlijk uh, ja weggehaald uit het uh, Marianne Vaatstra onderzoek daar is het ook gebruikt en uh, ja deze methode daar gaan mensen dus echt uh, die uh, bij elkaar zitten dat zijn mensen uh, uh, vrienden bekenden uh, mensen die dichtbij Cassandra waren toen de tijd en uh, nu ook maar ook mensen die dus uh, verder niet echt bekend zijn met het onderzoek... die gaan bij elkaar zitten. En die uh, ja, dat is echt heel, heel uniek, want ze mogen dus echt meedenken met het onderzoek. Maar daarnaast natuurlijk ook het gesprek op gang krijgen over wat er toen is gebeurd. En misschien dat dat wel nieuwe scenario's gaat geven. Dus uh, ja, dat is nog wel uh, heel waardevol. Het kan, althans, het kan heel waardevol zijn voor dit onderzoek. En gaat de politie dan ook uh, informatie delen? Uh, ja, zeker. Dat we in ieder geval de informatie en in de onderzoeksvragen die we tot nu toe hebben... Uh, die worden natuurlijk ook gedeeld uh, binnen die burgerparticipatiegroepen. Ja, en natuurlijk zijn het mensen die zelf ook informatie hebben. En misschien kan dat wel leiden tot een, uh, een ander scenario... of misschien een aanknopingspunt dat we nog niet hebben onderzocht. Dus ja, dat zou dus, wat ik al zeg, heel waardevol uh, kunnen zijn. En uh, zes jaar geleden, hè? waarom nu de aandacht? Ja, eigenlijk uh, heeft de mysterieuze dood van Cassandra van Schijck... Uh, uh, nooit echt gerust. Hè? Er is nooit een oplossing gekomen... En het, uh, ja, het is frustrerend dat je niet uh, een antwoord kan geven aan de nabestaanden, aan de familie. Want ja, um, ja we willen deze zaak gewoon heel graag oplossen. En het heeft, nooit, het heeft altijd geleefd in Almere. En um, ja, we gaan hem nu dus met de nieuwe technieken, met de kennis van nu, gaan we hem dus helemaal opnieuw bekijken. Uh, in de hoop dat we dus toch een antwoord kunnen geven aan de nabestaanden. Jacqueline van Houten van de Politie Midden-Nederland. Dank u wel. Graag gedaan.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 Het Nederlands voetbalelftal vliegt vandaag naar het Verre Oosten. Vrijdag is er in Jakarta een vriendschappelijke wedstrijd tegen Indonesië. En volgende week dinsdag in Peking tegen China. Bondscoach Van Gaal neemt een aantal debutanten mee, maar ook Routiniers zoals Dirk Kuyt. Hij had een seizoen in Turkije bij Fenerbahce graag afgesloten met een prijs. Maar dat lukte niet. Toch kijkt uit terug op een mooi seizoen. Ja, Wel een bijzonder seizoen. Het eerste jaar bij, uh, bij een andere club. Heel veel meegemaakt.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 Ja, hoe die mensen nou zo'n wedstrijd leven en hoe ze zo'n wedstrijd beleven... Ja, dat, ja, dat is ongelooflijk. International Dirk Kuit in gesprek met verslaggever Bas Tegeler. Joop Oberda gaat per direct aan de slag bij de Atletiek Unie. De voormalige bondscoach van de volleyballers is benoemd tot interim technisch directeur. Hij gaat de technische staf aansturen en zal de huidige topsportprogramma's onder de loep nemen. Oberda was eerder adviseur bij de Roeibond en werkzaam in de wielerwereld... De huidige technisch directeur Peter Verlooy van de Atletiek -Unie is vanwege een nieroperatie al enige tijd afwezig bij de bond. Nog één keer de hoofdpunten. Naar verwachting staken vanmiddag weinig Turkse ambtenaren. Waterstand wordt hoger dan gedacht. En politie roept hulp burgers in voor onopgeloste moordzaak Almere. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe kan het toch dat er zo weinig van de oproer in Turkse steden op de Turkse tv te zien is? RTL-correspondent Sylvia Brens legt het uit. In het media Forum programmamaker Hadassa de Boer en publicist Bartjan Spruit. Het gaat onder meer over Hart van Nederland. Dat SBS-programma zit weer in de lift, mede door de recente emotionele nieuwsgebeurtenissen. Ik merk bij mezelf in ieder geval, nu ik hier weer ben, dat ik weer vol schiet. Nu ik weer over het begin, uh, merk ik ook dat het heel erg hoog zit bij me. Uh, ik dacht dat ik het een beetje had kunnen afsluiten, maar. Uh, Nee, het, uh, de tranen staan alweer uh, erg hoog. In de Nationale Nieuwsquiz. Kees Huis in het veld en die komt uit Nijenveen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Peter Lubbers wordt per september directeur van Fox International Channels Benelux. Het mediabedrijf van Rupert Murdoch. Nu is Lubbers mediadirecteur bij de Avro. Uh, Peter, ik las in het persbericht dat je de Avro verlaat... omdat Fox perfect past bij je persoonlijke ambities. Wat zijn dat voor ambities dan? Nou, maar, maar, kijk, Wat ik altijd ontzettend leuk vind is om te bouwen aan zendermerken. Dat, uh, dat heb ik altijd gedaan hiervoor bij RTL. De afgelopen jaren bij, bij de Avro-merken uh, hebben we scherper proberen neer te zetten. Hè. Op het gebied van kunst en cultuur dat voor een breder publiek neer te zetten. En verder is Fox, dat is een enorme ambitieuze partij uh, die ook wil bouwen. En uh, ja, dat matcht enorm met mijn, met mijn persoonlijke ambities. Ja, bouwen aan een hele nieuwe zender? Nou, daar, daar, kan ik verder geen, daar kan ik verder nog weinig concreet in zijn. Wat ik in ieder geval weet is dat... Fox, uh, een partij is die al een aantal zenders in Nederland heeft. Die merken zullen, uh, uh, die staan heel ambitieus uh, in de markt. En, en, en verder zijn er nog allerlei ambities waar ik op dit moment niet heel concreet over kan zijn. Maar daar is het neem ik aan in de gesprekken wel over gegaan. Tuurlijk, je hebt het over, over de plannen, over de toekomst. En, uh, maar goed, ik ga eerst maar zo rustig beginnen en dan uh, stap voor stap. Ja, maar zie ik er erg naast als Fox gewoon met een eigen zender gaat beginnen straks? Nou goed, uh, daar, ga ik, daar kan ik nu niks over zeggen. Ik ga daar gewoon uh, beginnen en dan... Uh, in de traditie van Fox zal het stap voor stap worden aangepakt en met veel ambitie. Ja. Uh, RTL 7 is, is eigenlijk een succes geworden hè? met uh, RTL 7 als, het, als de mannenzender van ja. Nederland. Daar was je bij betrokken. Ja, ja dat was fantastisch. Ja, goed, dat is alweer inmiddels, uh, wat is het, 4,5 jaar geleden, 5 jaar geleden. En, uh, en RTL 7 uh, uh, uh, ja, dat, dat werd uh, omgevormd naar een mannenzender en ik was daarbij uh, betrokken met, met, een, met een team. Ja, en dat was geweldig. Dat was in de tijd met VE Oranje. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Uh, dat was een soort van underdog En we hadden het plan opgevat om als in schevening te gaan zitten met de mannen. En dat ontplofte op een gegeven moment echt. En dat, uh, ja, dat was fantastisch om mee te maken. Is dat ook de reden waarom Fox bij jou aanklopt op zo'n moment? Uh, nou ja, dat zou kunnen. Wat, ik, ik weet, wat ze aanspreekt, is dat, uh, dat ik ervaring heb met, met, met het, het, uh, het neerzetten van zenders. En uh, uh, ja, goed, dat is een capaciteit die, uh, die ze blijkbaar uh, graag wensen. Maar ook dit soort uh, nou ja, zeg maar ambush-achtige acties: van hè, de gevestigde omroepen, NOS, heeft al die rechten dan in dit geval van dat voetbal. En, en jullie scoren met VU Oranje hartstikke goed op zo'n zender. Mm -hmm. Wat natuurlijk wel zo is, is op het moment dat je uh, uh, genres, uh, uh, de huidige zenders neer wil zetten... is het handig om ook uh, vanuit, event, vanuit evenementen te denken en die neer te zetten... en daar momentum mee te creëren. Dat, uh, dat is zeker zo. ja Want bekend is natuurlijk dat Fox die, die voetbalrechten heeft. Dus daar, daar moet wat mee gebeuren. Je zei net een paar mooie dingen over de AVRO, waar mm -hmm. je de afgelopen twee jaar hebt gewerkt. Uh, ja, nu met, met heel veel plezier. Ja. Het fantastisch een fantastische tijd gehad. Ja. Ja. Maar wel weggaande. Nu uh, ja. met die fusie natuurlijk in het, uh, in het vooruitzicht. Mm -hmm. Is dat misschien ook een reden? Nou, dat, dat, is, nee, dat is niet direct de reden. De, de, de keuze komt echt voort vanuit mijn ambitie die ik heb met Fox. Want, hè, dat, is, dat is echt een positieve keuze. Niet, niet vanuit de negativiteit die een fusie zou kunnen opleveren. Ik realiseer me ook tegelijkertijd dat het een lastig moment is om te vertrekken. Weet je? Het, is, het is toch een spannende, spannende tijd. Daar heb ik goed over nagedacht. En in die zin is, is, het, is het wat mij betreft een moment of om te blijven voor lange termijn of om, om weg te gaan. En ja, dat viel nu samen. Peter Lubbers, dank voor het gesprek en succes in je nieuwe baan. Dankjewel. Sanoma, de uitgever van tijdschriften, heeft alle freelancers laten weten... dat de artikelen die ze aan Sanoma verkopen... zonder verder overleg doorverkocht kunnen worden aan andere media. 70% van de opbrengst gaat dan naar het concern in Hoofddorp... en 30% naar de auteur. We vroegen een reactie aan voorvechter van de rechten van Vriendinanders Asja ten Broeke. Zij vreest voor de kwaliteit van het werk, want veel interviews die zij doet gaan over gevoelige onderwerpen, zegt ze. Vaak willen geïnterviewden geïnterviewde dit aan één blad kwijt en het niet overal dan teruglezen. En als journalist heb je daar nu geen enkele invloed meer op, zegt ten Broeke. Napster komt terug naar Nederland. De internetdienst maakte het als een van de eerste mogelijk... om gratis muziek te downloaden. Napster ging begin deze eeuw ten onder aan rechtszaken van bands... die vonden dat de site hun muziek illegaal verspreidde. En nu maakt het netwerk dus een doorstart. Voor 10 euro per maand kunt u onbeperkt naar 20 miljoen nummers luisteren. Het wordt dus een directe concurrent van Spotify. Curaçao's demissionaire minister-president Daniel Hodge... heeft afstand genomen van een interview dat Trouw gisteren plaatste met hem. Volgens Hodge zijn zijn woorden uit de context gehaald... en zijn er conclusies getrokken die niet de zijne zijn. We hebben vanochtend even gebeld met Willem Schonen, de hoofdredacteur van Trouw. Die staat vierkant achter zijn journalist Nico de Feiter. Volgens Schonen zijn de vragen van tevoren opgestuurd naar Hodge... en zijn alle uitspraken gedaan zoals ze in de krant staan. De ophef die zijn pittige uitspraken hebben veroorzaakt... zorgen nu dat Hodge terugkrabbelt, zegt Schonen. De BBC heeft excuses aangeboden voor een uitzending van de Radio 5 live show Fighting Talk. In een satirisch panel beloofde een cabaretier dat hij de lesbische radiopresentatrice Claire Balding wel eventjes zou omturnen tot hetero. 19 klachten kwamen binnen van luisteraars die de grap niet konden waarderen en ook het aanwezige publiek liet horen dat ze de grap eh, niet echt waardeerden. Het ging te ver volgens het publiek. Vooral het onderdeel Defend the Indefensible... waarin comedian Bob Mills zegt dat hij 20 minuten nodig heeft... om balding te genezen, leidde tot veel ophef. De BBC heeft alle geluidsfragmenten van de uitzending... intussen offline gehaald. Ja, de rellen in Turkije die gaan hun vierde dag in... maar in de Turkse media is daar eigenlijk heel weinig van te zien. Wat zit daar nou precies achter? Ik praat erover met correspondent Sylvia Brens... die werkt onder meer voor RTL Nieuws. Sylvia, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom is er toch zo weinig te zien en te horen van die rellen in de Turkse media? Nou, dat komt omdat de uh, Turks media is uh, redelijk gespleten. Aan de ene kant heb je media die pal achter de regering staan. Die redelijk doen wat de regering wil. En, en de regering heeft geen zin in heel veel publiciteit erover. Dus die houden zich rustig. Aan de andere kant heb je ook media die uh, meer in de oppositiehoek zitten. Alleen die zijn heel erg bang voor hun banen, voor hun geld. En dat uh, is ook wel enigszins terecht. Uh, je hebt een hele groot consortium. Dat heet de Doan Groep. En die hebben een paar jaar geleden een enorme belastingclaim gekregen kregen van uh, de overheid. Er werd gezegd, jullie boeken zijn kloppen helemaal niet. Jullie moeten heel veel gaan betalen. Nou, het bedrijf zou gewoon omvallen. En dat was helemaal niet terecht. Maar dat was bedoeld om ze een toontje lager te laten zitten, zingen. Want, om ze wat rustiger te houden. Want dat was op dat moment wel een kritische uh, zender ten opzichte van de regering. Ja, zij hebben heel veel kranten. Ze hebben uh, ook verschillende televisiekanalen. En uh, zij zijn redelijk really kritisch. Het, dat wil niet zeggen dat ze helemaal monddood zijn. Uh, de de Turks media, het is echt geen Noord-Korea hier totaal. Niet. Er wordt heel veel kritiek gespuit, maar je ziet dat men voorzichtig is geworden. En, en het is inderdaad wel heel erg frappant dat uh, de televisiezenders zo weinig laten zien. Uh, je, je moet je voorstellen, er zijn duizenden mensen naar een van de zenders toegegaan... en die hebben geschreeuwd voor het gebouw en gezegd... jullie sturen wel uh, zen, uh, satellietenwagens naar Egypte, naar het als het daar homeless is. En waar zijn jullie nu? Nou, ik las zelfs ergens dat CNN Turk of zo bestaat had, klopt dat? Klopt. Dat die pinguïns uitzonden terwijl er allerlei rellen gaande waren in de steden. Ja, er zijn wel meer rare programma's. Ja, nou, CNN-Turk heeft alleen de naam gekocht. Dus het heeft niet zo heel erg veel met CNN te maken. Maar het is een van de zenders waar mensen graag naar kijken voor het nieuws. Hm. NTV, ook een hele grote. Ook relatief weinig. Ja, het, het was echt en Mensen waren er boos over. En dat met die belastingen, dat is in feite dus een soort u bocht De regering zegt dan niet direct tegen zo'n mediabedrijf van... nou, als jullie niet een toontje lagen zingen, dan gaan we jullie sluiten of zoiets. Maar... Via de belasting wordt er dan zoveel druk gelegd... dat ze zelf uh, dat wel gaan doen? Nou, het is een beetje en-en. En. Uh, premier Erdogan praat ook soms met hoofdredacteuren... en uh, zegt dan ook van... ik vind dat jullie hier verkeerd zijn, uh, over de schreef zijn gegaan. Ik vind dat dit uh, niet goed is. Maar um, uh, zoals ik zeg, geen Noord-Korea. Dus ze kunnen dat aan een laarslap als ze willen. Alleen... Soms inderdaad, dan uh, heeft hij dus nog een middel, dan probeert hij het op een andere manier. En natuurlijk kan uh, Erdogan, die, dat is niet gezegd dat dat direct link is, die kan natuurlijk zeggen, hoor eens even, dat zijn de belastingautoriteiten, dat ben ik niet. Maar iedereen die voelt het wel zo. Ja. Uh, Erdogan is de man van de harde lijn, dat is al duidelijk. We zagen gisteren wat meer verzoenende woorden van president uh, Gül, uh, dat is hier uitgebreid in alle journaals geweest. Was dat nou in Turkije ook te zien? Ja, dat is wel degelijk te zien. En ook van de rellen moet ik ook toegeven dat er wel degelijk ook Turkse persbureaus zijn. Euh, zoals wij het ANP hebben en dergelijke. Die wel degelijk die rellen hebben gefilmd. En dat is ook te zien. Vooral op het internet, maar ook op een televisiekanaal zijn die rellen wel degelijk te zien geweest. Dus niet dat het totale stilte hier was. En uh, inderdaad, ook Gül en ook een persconferentie met Erdogan. Dat is ook te zien. En uh, zelfs bijvoorbeeld, er werd bij Erdogan een kritische vraag gesteld. Weliswaar door Reuters, buitenlandspers. Mm -hmm. En je zag dat Erdogan rood aanliep en uh, boos werd over die vraag, maar dat is wel weer te zien. Dus uh, nou. zijn totale stilte. Zijn we gelijk bij de vraag Sylvia, hoe dat voor jullie als buitenlandse journalisten uh, werk is? Kan je daar goed je normaal je werk doen? Ja, tot nu toe is dat heel erg goed. Tot nu toe is daar geen enkel probleem uh, bij. Eh, behalve dat je ook moet oppassen voor het uh, traaggas en de pepperspray natuurlijk. Maar nee, ze laten ons uh, heel erg onze gang gaan. Het kan zijn dat dat verandert uh, als dit lang door zou gaan. En mensen echt. Mm, ja, ik, zelfs uh, RTL Nieuws bijvoorbeeld. Ik hoorde van de Turkse vrienden. Wij kijken daar natuurlijk of staan we hier de helft wel niet. Maar we zien de beelden. Um, als dat vaker voorkomt, dan, uh, dan kan het best zijn dat. dat de Turkse regering zegt er zo aan ergert, het ons iets lastiger gemaakt, Maar eerlijk gezegd uh, is dat nu helemaal niet het geval. Nee. Dank voor je verhaal, Sylvia Brens vanuit uh, Istanbul. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, blokken. Het mediaarchief. Ja, vanochtend werd dus bekend dat Twan van Peperstraat... de overstap maakt van de NOS naar de commerciële zender Eredivisie Live. We kennen hem natuurlijk als sportjournalist, ook hier op Radio 1. Heel langs de lijn doet hij. Maar hij werkt ook als dj bij Radio 2 en bij Radio Veronica. En ook maakte hij in 1994 een eenmalig uitstapje naar de film. In de low-budget film Temmink, the ult Ultimate Fight... speelde hij verrassend genoeg een presentator van een sportprogramma. De film gaat over een free fighter, gespeeld door Jack Woutersen... die het gevecht van zijn leven moet voeren... De presentator van Peperstraat, of Dink Bergstraat, zoals die in de film heet... is niet vies van een beetje sensatie. In dit fragment heeft hij een gast in de studio... die kritiek heeft op het excessieve geweld dat in de arena wordt gebruikt. Dus u bent tegen geweld onder elke omstandigheid? Ik vind dat je alles moet proberen om geweld te vermijden. Ja. Daar komen we straks nog op in die bakker. En het organiseren van dit soort extreem gewelddadige evenementen... is nou juist. Maar wat vindt u bijvoorbeeld van de vernielingen bij de arena? Het verwonden van drie agenten bij een demonstratie tegen geweld... die u drie dagen geleden heeft georganiseerd. Dat keur ik af. Ja, dat, maar dat heb, ik, dat heb ik al gezegd. Oké, okay, ik... ik begrijp dat u daar niet over wilt praten, maar dat zouden wij van u wel eens willen weten. Wij hebben in ons voorgesprek heel duidelijk afgesproken dat wij het niet zouden Bakker, hebben over Meneer Bakker, er kijken honderdduizenden mensen thuis. Die willen graag van u weten waarom uw mensen gewelddaden begaan terwijl ze tegen geweld protesteren. Bos Bosca, u liegt! U bent gewoon niet te vertrouwen. Nou nou. U bent een knecht van de commerciële geweldslobby. En denkt er maar niet dat ik. Bakker, me dit... Hoe staat uw organisatie eigenlijk tegenover verbaal geweld? Dat zouden wij van u wel eens willen. Ik zou weten. toch heel graag willen duidelijk maken dat ik in dit programma niet hier ben gekomen om, om, om het alleen Bakker, maar te hebben over de tijd. Ik weiger mij. Je je te Bakker, manipuleren. We, we gaan live over. De hele middag om drie uur is door de Arena bekendgemaakt dat over precies een week het gevecht zal plaatsvinden tussen Temmink en Goliath. De directie van de Arena heeft besloten om alle kaarten voor het gevecht onder de gehele Nederlandse bevolking te verloten. Dit om onregelmatigheden en geweld bij de voorverkoop te vermijden. Maar ook als u wordt uitgeloot, geen paniek, u kunt het gewoon live volgen hier bij het Sportkanaal. Ik wens u nog een avond de goede, goede orde, dat was dus uit een film uit uh, 1994. Niet dat we natuurlijk die toon nu aanslaat als hij straks bij Eredivisie live aan het werk gaat. Dat zal zijn op 1 augustus. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Hadassah de Boer is uh, programmamaker en bart -Jan Spruit is uh, columnist, publicist. Hartelijk welkom allebei. Um, ja, nou, laten we maar bij het eind beginnen. Twan van Peperstraat, na twintig jaar vertrekt hij bij uh, de NOS. Studio Sport natuurlijk lang gedaan, uh, langs de lijn uh, de laatste paar jaren op de zondagmiddag. En hij gaat dus Humberto Tan opvolgen bij Eredivisie Live. Hardassa, wat vind je van die carrière move? Nou ja, ik, ik snap het heel goed. Ten eerste denk ik dat er bij Studio Sport, dat het zo'n instituut is waar... dat er weinig beweging is, dat je na twintig jaar ook wel zin hebt in verandering... en dat dat lastig is, naast alles wat je doet. Maar wat anders, uh, dat, wat interessant is, is dat je net Peter Lubbers hoorde... Uh, die uh, voor Fox gaat werken. En Eredivisie, maar Eredivisie, ja, die hoort en Eredivisie, Eredivisie ja. Live hoort daar ook bij. Dus ik denk dat er gewoon grote plannen zijn uh, van Fox... en veel mogelijkheden, dus dat het een interessante zender wordt naast nou ja, wat je verder van die zender ook mag vinden... om, uh, om voor te werken. Plus dat ook die, die samenvattingen volgens mij uh, van het voetbal... dat contract dat loopt volgend seizoen af. Ja. Dus uh, in die zin denk ik gewoon dat het een, uh, ja, een, een logische stap is. Dan zou daar gewoon de eerste voetbalman dan worden. Ja, precies. Als daar ja. straks al het Iets... voetbal te zien is. En hier blijf je toch een beetje een soort... Prins Charles natuurlijk, als je blijft zitten, uh, Het stond vanmorgen ja. in, in het AD. Hè? Ja, Prins Charles, omdat hij, omdat hij altijd de, de kroonprins Prins. is. Maar... Precies, en maar ja, ja hoe lang duurt het nog voordat je de echt de koning ja. wordt? Natuurlijk, <laughs> die, die, die link legt het AD ook vanochtend in een stukje hierover. Want uh, daar zeggen ze ja, van Peperzaat werd echt altijd belemmerd door uh, ja, de grote drie, uh, Marts Smeets, Jack van Gelder, Tom Egbers. Kan je er iets bij voorstellen, je ons praat? Ja, terwijl ik me eigenlijk een van de meest sympathieke. Presentatoren vind. Ik vind hem heel rustig, heel bescheiden. Ja. Hij zit daar niet met een enorm ego uit te stralen. Dus misschien dat dat niet helpt. Nee. Uh, om uh, in de hiërarchie van uh, Studio Sport uh, een plaatsje op te schuiven. En er zit, uh, ja, er zit daar die, de prop van uh, die grote drie. Ja, daar kan ik me ook inderdaad wel voorstellen dat je dan na twintig jaar zegt... van uh, ik ga naar een zender die blijkbaar heel ambitieus is... En waar ik in de toekomst veel meer kan doen dan ik nu kan. Ja. Uh, ik weet dat Tan dan een enorme radioliefhebber ook is. Dus daar, overal waar hij altijd werkt, probeert hij ook iets te regelen met de radio. Dat hij wat kan doen. Ik ben benieuwd wat dat dan nu gaat worden. Want uh, we zijn hem hier bij de publiek dus kwijt. Ja. Maar ja, misschien ma is het daar minder lastig om daarnaast ergens anders te werken. Ik bedoel dat uh, BNR of... Hè, om daar, om daar... Je weet het niet. Ja. <laughs> we ja. horen vast wel Maar is, is, is er echt sprake van een grote trend? Hè? Uh, Ferry Mingelen, die, uh, ja, die moet ook weg... En, die, die uh, heeft ook al een beetje gesolliciteerd bij de publieke omroep. Gaan we dat uh, ja, leeglopen krijgen? We hebben gisteren gemeld dat, dat bij de VPRO 80 mensen ja. uit moeten. Het ja, ja. is allemaal onderdeel van uh, ja, dat hele verhaal van die bezuiniging. Er moeten keuzes worden gemaakt. Ja. En, uh, dingen kunnen straks nog wel en niet natuurlijk. Ja. Er zullen ongetwijfeld meer namen opduiken. Uh, we, we gaan het allemaal horen. Het wel hier... Tot het, tot het eind van het jaar ja. sowieso zit het ja. op deze plek. Ja. Hoop ik. Je weet het nooit. Wel ja, um, trouw blijven hoor. Ja zeker. Ja, okay. uh, we, we, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Bijvoorbeeld over die zaak daar in Turkije. En hoe het toch kan dat daar zo weinig in uh, Turkije over te zien is. Uh, we hebben net Sylvia Brenza erover gehoord. Maar uh, nog veel meer zaken uit de media in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. E. Is het laatste nieuws in het NOS Journaal. Mark Visser.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 De politie in Almere gaat na zes jaar de dood van Cassandra van Schijk uit 2007 opnieuw onderzoeken. Er zijn zogeheten burgerparticipatiegroepen samengesteld. Mensen uit Cassandra's directe omgeving, maar ook uit burgers die de zaak niet kennen. De methode is ook gebruikt in het onderzoek naar de dood van Marianne Vaatstra. Het OM looft 10.000 euro uit voor de gouden tip. Bondskanselier Merkel is vandaag in het door hoogwater getroffen zuiden van Duitsland. Merkel bracht eerst een bezoek aan de zwaar getroffen stad Passau in Beieren. En daarna vloog ze in een helikopter over het gebied om de omvang van de schade nog beter te kunnen zien. De Bondskanselier heeft de slachtoffers van het hoge water beloofd dat ze snel financiële steun krijgen. En de Rijn bij Lobit bereikt donderdag waarschijnlijk het hoogste stand... van 13,75 meter boven NAP. Dat is bijna 20 centimeter hoger dan eerder werd verwacht. Ook stijgt het water in de IJssel en de Waal sneller dan voorspeld. Dat is het belangrijkste nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Hadassa de Boer en Bartjan Spruit. Ja, over Turkije. De woede van Turkse demonstranten keert zich niet alleen tegen de harde lijn van premier Erdogan, maar ook tegen de Turkse media. De grote kranten en tv-zenders zouden eenzijdig verslag doen van de onrusten. En zelfs de demonstraties helemaal negeren op bepaalde momenten. Uh, Bartjan Spruit, heb je een idee dat je uh, precies weet wat daar nu aan de hand is in Turkije? Nee, uh, zeker niet in vergelijking met uh, al. Uh Beelden en verslaggeving die we hebben gehad over al die omwentelingen in Egypte en Libië en uh, de oorlog in Syrië. Wat dan de Arabische Lente werd genoemd? Ja, wat, wat dan zo genoemd werd. En je wordt er uh, niet vrolijk van natuurlijk. Hè, dat, uh, dat het zo'n regime. Uh, dat duidelijk bezig is met een bepaalde agenda. om uh, de Turkse samenleving. Uh, wat nou ja, de touwtjes wat strakker aan te knopen. Uh, ook zo'n macht heeft over de media dat uh, een groot deel van de media. Nauwelijks verslag doen, hè, omdat het natuurlijk ondermijnend is voor het regime en dat het alleen maar meer protest oproept. En dat, dat ze erin slagen om op een indirect intimiderende manier de oppositionele media uh, toch zo voorzichtig te doen zijn dat die ook heel terughoudend zijn in de verslaggeving. Waardoor wij een heleboel dingen niet weten, hè, waardoor wij ook eigenlijk niet goed kunnen duiden van wat is nu eigenlijk. wat gaat natuurlijk niet over een, een supermarkt in een park. Het krapt een hele wereld aan verzet over. Dat, dat, dat was de aanleiding en nee, ja, dat ja. wordt nu een veel breder verhaal. Ja, maar wat, wat er nou precies aan de hand is waar dat verzet door gevoed wordt, wat de motieven zijn... en hoe die, hoe die oppositie is samengesteld. Want er zijn ongetwijfeld verschillende groepen binnen nou. die oppositie. Dat, dat weet je niet goed. En dat, is, uh, dat is toch wel heel dus, erg. Dus onze mensen daar te plaatsen, de correspondenten, slagen er kennelijk ook niet in om dat goed duidelijk te krijgen. Nou, bij, mij, bij mij niet. Nee. Maar, ja, dat nou, dat, die indruk heb ik niet zo. Ik vind dat er best uh, heel veel verslag, goed verslag wordt gedaan vanuit, uh, vanuit Turkije. Voor zover ik dat heb kunnen volgen. Maar ik vind het wel heel schrikbarend dat die media daar geen vers nauwelijks verslag doen. Heel weinig. En ik vind als er even zo'n bijzin... die wordt genoemd door uh, Sylvia uh, Brins. Brins, ja, dat uh, Erdogan uh, regelmatig gaat praten met hoofdredacteuren... Ja. van dit is goed, hier ben je over de scheef gegaan. Nee, dat vind ik al een hele typische gang van zaken. En dat is uh, natuurlijk toch juist waar... Mijn zin is die protesten overgaan. Over, over dat er gewoon steeds meer. die, die, die, die regering daar steeds meer dictatoriale trekken ja. krijgt. Daar vind ik dit echt een. een Jij ja, een was voorbeeld toevallig van. op een stedentripje in Istanbul, hè? Ja, nou ja, ja. Heb je iets gemerkt hiervan? Dat, nee, er al, dat er al iets smulde? Nee, totaal niet. Ik vond het juist een ontzettende bruisende stad. En was heel enthousiast nog twee weken geleden. riep ik nog tegen iemand nee, die een nieuwe werkplek zo, zocht. Van, nou, daar moet je gaan <laughs> zitten. Zo fantastisch en zoveel mogelijkheden. Helemaal niet. Maar ik heb het idee dat het in Turkije. Ook. Het is kennelijk een, een, een, een energie die al heel lang onderdrukt bij de mensen aanwezig is. En, nu door, door, door en dan dit... is dit waarschijnlijk alleen maar op de lange termijn alleen maar contraproductief. Maar ja, hoe, hoe lang houden ze het vol? Zo, hoe bedoel je dat precies? Nou ja, dat, dat als iets, iets blijkbaar heel lang smult en zoveel verzet oproept... Hè, niet zomaar een beetje duizend mensen, maar echt massaal ja. verzet... Ja, dat, als je denkt dat je een handige jongen bent... door uh, de media te verbieden daarvan verslag te doen... Uh, en dat het dan vanzelf weer overgaat, vaak versterk je het dan alleen maar. Nou ja, er stond vandaag ook een heel artikel in de Volkskrant... die zei dat hij hier waarschijnlijk... Populairder uitkomt, omdat de mensen die protesteren. worden toch een linkse. zijn linkse jongeren. dat is toch een minderheid. En die zijn dan. die zie je met meisjes met blote schouders. door het straatbeeld lopen. En waarschijnlijk. wordt dat heel erg. toch gezien als een hele kleine groep. Veel van de correspondenten staan in Istanbul. Dat is ook waar dat gebeurde. Maar ik hoewel ik hoorde trouwens net. Joris van de kerk voor Radio 1. die zit nu ook in Ankara. Daar hebben ze iemand naartoe gezien. Mijn zoon is op examen. In Turkije. Dus ik. Oh ja. Ik moet me wel zorgen. Waar is mij. die? Daar, <laughs> nou, aan de kust, uiteraard. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, oh, daar is de één groot feestje. <laughs> ja, ja, hoewel, het, het gaat wel over 70 steden intussen, is het verspreid. Het, het hele protest. Dus het is, het is toch wat breder dan alleen maar die, die twee grote steden. Ja, en niemand weet ook hoe dit verder gaat, hoor je ook iedereen. Hè? Het, is, het, is, het is een. Uh... Ja, maar is het nou zeg maar gewoon dat, dat een, een liberale minderheid. Uh, die mo van moderne democratische mensen in opstand komt tegen zeg maar die pogingen van Erdogan... om de Turkse samenleving een bepaalde eenheid te geven... en een islamitisch land te laten zijn. Ook recent met die wetgeving op het gebied van het gebruik van drank... en dat soort dingen. Allemaal strenger geworden. Is dat zo? Nou ja, dat is wel wat je... Dat is wat je hoort, maar dat weet je niet precies... En nee, dat ja. komt ook doordat dat, dat die Turkse media natuurlijk uh, zo beperkt zijn in hun bewegingsruimte. En ja. Dat is toch wel heel ernstig. Ja. Van Turkije naar eigen land. Uh, SBS-programma Hart voor Nederland zit flink in de lift. In mei was het programma goed voor meer dan 1 miljoen kijkers per uitzending. En dat terwijl de rest van de programma's op die zender SBS uh, gewoon minder goed wordt bekeken. Um, we hebben natuurlijk wat, wat tragische gebeurtenissen gehad de afgelopen tijd. Uh, die jongetjes, Ruben en Julian, uh, die uh, volleybalster die een tijd vermist was. Um, uh, yes, is, is dat, laten we zeggen, waardoor zo'n programma dan ineens weer aantrekt? Dat mensen dat toch willen zien? Ik denk het wel, want het ging helemaal niet zo goed met het hart van Nederland. En uh, een aantal presentatoren of presentatrices zijn uh, vervangen. En uh, dat, dat, dat, dat nou ja, het leek geen goede zet te zijn. Maar dit is een bepaald soort nieuws en uh, ja, toch wat sensatie en... Emoti emoti emoties oproept. En daar houden mensen van. Goed voor de kijkcijfers. Ja, als je dat wil zien... dan moet je inderdaad bij Hart van Nederland zijn ja. natuurlijk. Je hoorde net al een fragment, lieten jullie horen... over hoe er dan... Uh, ja, wordt omgegaan... Uh, met, uh, met, met, met, met, die, met die verdwijning... van de jongetjes. Ja. En mensen die maar steeds... aan die plekken en, en dat, dat meehelpen zoeken... en al dat soort dingen. Ja, dat was daar natuurlijk... uitgebreid te zien. Dus ja. ik denk dat dat... Uh, voor de kijkcijfers heel goed is geweest. We die ja. van die presentatrices ook een andere rol. Hè? Die, die gaan ook zelf het land in en doen verslag... Uh, het lijkt ze wilden het allemaal iets wat serieuzer maken dan het eerder was, altijd. Dus blijkbaar slaat dat aan. Ja, maar het is, het is natuurlijk. Uh, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat er wel eens dagen voorbij gaan dat ik het niet <laughs> zie, dit programma. Maar uh, kijk, je, je, je begrijpt het natuurlijk wel direct. Uh, als de NOS uh, over al die incidenten die, uh, die u net noemde, verslag doet, ja, dan is het toch vrij gedistanceerd. En, ja. en niet erop gericht om uh, em, enorme emoties. Uh, het, uh, het woord te geven of uh, daarvan verslag te doen. En, en de, bij SBS is dat nou precies omgekeerd. En, die en mensen hebben... genieten daarvan. En ook trouwens het Koningshuis natuurlijk. Ja, he? dat is daar ja. komt daar ook flink uh, onder de ja. aandacht, dingen Maar ja, toch, toch ook die, die, die, die, die twee onderwerpen die ik noemde... en ook dat Koningshuis. Dat is toch ook op alle andere zenders geweest. Op RTL en op, ja. op de NOS. En die doen daar ook van alles aan. Ja. Maar, maar ik denk dat vooral die, die, die rampen van de ja, laatste weken... dat, dat die uh, verklaren waarom mensen daar zo op uh, hebben ja. afgestemd. Ja. Ja. Um, in het verlengde daarvan zie je dat de regionale omroepen... gewoon uh, uh, minder mensen aan zich weten ja. te binden. Afgelopen jaar bedroeg het marktaandeel van de regionale zenders 11,5 procent. Vijf jaar geleden was dat nog 14 procent, ja. dus dat zakt. Ja, dat, dat begrijp ik eigenlijk wel want uh, nou ja, toen ik vroeger voor AT5 werkte, lang geleden al toen was er nauwelijks, er waren er nog nauwelijks sociale media en uh, ik geloof dat we één computer met internet hadden en wat er gebeurde als je veel sirenes hoorde in de stad dan ging je gewoon s'avonds kijken op AT5 wat er aan de hand was Nou ja, dat is nu natuurlijk voorkomen achterhaald ja, ja. en dat nieuwsscharing was toch het, het belangrijkste hè, van lokale nieuwsscharing van die zender want met al die bezuinigingen als je nu onderzoeksjournalistiek wil, wil, wil, wil verrichten dat kost natuurlijk veel meer geld dus het is echt lastig om te zoeken naar nieuwe methoden om kijkers aan je te binden en om je te onderscheiden. Ja. En is het dan ook omdat dat nieuws van dichtbij huis noem maar even dat dat dan nu door SBS wordt gekurfd met hart van Nederland? Ja, ik denk dat het wel verband met elkaar houdt. De de, de stijging van SBS6 en de afname bij de regionale omroepen. Dat uh... Ja. ja, inderdaad. En, en de opkomst van sociale media. Ja. Je, je, je, je hoeft maar je eigen wijkagent te volgen via Twitter. En dan weet je het Precies, ook. En dan, ja, dan dat... hoef je niet te wachten tot twee dagen later een uitzending gemaakt. Nee, ik kijk heel veel op... naar TV West, trouwens. ja jouw... nou, ik, ik, ik vind het wel belangrijk om ook in mijn eigen omgeving uh, op de hoogte te blijven wat er gebeurt. He, want dat, dat komt niet terug in, uh, in nationale nou, media. Maar ik kijk zelf ook veel minder. ik, kijk, ik, kijk, dat, dat moet ik, ja. ik heb voor die zender gewerkt. En, uh, ten eerste zitten tegenwoordig die zenders... Vroeger stond het bij mij gewoon op vijf. En nu zit het. Bungelt het ergens onderaan, die ja. genderindeling, waardoor je er ja. minder automatisch langs hebt. Maar ook de urgentie is gewoon, is gewoon minder. Heel jammer. Ja. Dus ik hoop ja. dat ze wat nieuws vinden. Ja, uh, want, want bedoel, de, de wereld wordt maar grote mondialisering. Je zou dus juist denken dat mensen ja. op zoek gaan naar dingen dicht ja, in de buurt. Ja, dat het gaat wel ook weer tegen een andere trend in, ja. Dus jij nee. had zo'n manier in, in, in de Achterhoek, dat heette geloof ik Oranje TV. Die had geloof ik een eigen kanaal. Ja. Ja. En dat ging allemaal over hele lokale dingen. Dat was Precies. ongekend populair. Dat, en dat, Nederlandstalige muziek. Ja, en Nederlandstalige ja. muziek. Ja. Ik hoorde nu ook iemand die keek weer at 5 die zei, die hebben zoiets leuks. Dan hebben ze één straat en dan gaan ze gewoon, het lijkt me niet eens gemonteerd overal... in die straat aanbellen en met iedereen praten... Dat, dat, ja. fantastische televisie. Maar het is wel heel kleinschalig ja, ja, ja, om de hoek. Ik snap ja, wel dat dat dan misschien nog... Uh, ja. Ja, ja, als je Turkije even niet meer aankomt... Uh, ja, dan is dit heerlijk natuurlijk. Ik moet nog even een inkijkje geven hoe dat dan gaat. We hebben dan twee gasten in zo'n mediaforum. En dan 's ochtends belt een van onze redacteuren met jullie... om een beetje de onderwerpen door te spreken. Dan wordt altijd standaard gevraagd... heb je zelf nog iets? Bart-Jan Spruit, jij zei ik moet iets bespreken. Ja, nou. Kijk, wij, wij, je kunt een beetje moppen op SBS6... Maar... We doen natuurlijk zelf er een beetje aan mee... doordat wij hier wel gaan zitten praten over Twan van Peperstraten... en we hebben ongetwijfeld over, over Ferdy Mingelen gehad. Mm -hmm. Maar dat zijn jongens, dat zijn, zijn sterke mannen... die komen wel weer ergens aan de bak. Ja. He, daar hoef je geen zorgen om te maken, die zijn niet zielig. Want wat, wat ik ontzettend sneu vind, is dat een heel belangrijk instituut... daar wordt Centrum voor parlementaire geschiedenis... dat is verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Mevrouw Carla van Balen is daar de directeur. Mm -hmm. uh, die uh, gebruiken... En, uh, een half miljoen belastinggeld per jaar. Maar dat, daar dat, doen ze fantastische dingen maar mee. Maar dat centrum dreigt te worden opgeheven. Ja, he, dus, de, de, de, er zijn nu plannen van mevrouw maken om uh, dat, dat, dat, die subsidie gewoon volledig op te heffen. Nou, dan zijn zij twee derde of drie vierde van hun budget kwijt. Dus ook op 1 januari 2014. Uh, ja, zal dat centrum niet bestaan? En dat is... Zo belangrijk wat zij dit ja. doen. Want zij bestuderen dus zeg maar, de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1946. Dus het is, zij, zij houden ons collectieve geheugen in stand. En ze doen dat op een hele frisse manier. Ze brengen ieder jaar een, een, een jaarboek voor parlementaire geschiedenis uit. Dat wordt gepresenteerd. Het zijn altijd goede themanummers. Ze, er worden goede politieke biografieën geschreven. Het is een, een hele dikke, heel gedetailleerde reeks... waarin alle opeenvolgende kabinetten in Nederland... van na de Tweede Wereldoorlog worden beschreven. Alle beleidsreinen. En dat is gewoon iets wat moet bestaan. En wat je ja. niet zeg maar, maar ja. op een achternamiddag wegstreept... Uh, voor een, een flutbezuiniging van ja. een luizige half miljoen. Dit zegt een beetje ja. wat er aan de hand is toch in Nederland. Langzamerhand worden de, worden de, de, de contouren zichtbaar van de, van, de, van de kaalslag. Ik bedoel, want het is niet alleen... Het, het, het politieke geheugen, maar ja. wat dacht je van het koloniale geheugen? Het, het, het, het troopmuseum, dat waarschijnlijk ook gewoon ja. de, de, de nek wordt omgedraaid. Wat ook echt afschuwelijk is en, ja. en, en, en belachelijk natuurlijk. Dat zoiets niet meer zou bestaan. Ja, dus het, en het is erg jammer dat... dat, dat, dat uh, Bert Wagendorp heeft vanmorgen gelukkig wel een, een, een ja. hele goede zeggen. column... in ja. de Volkshand geschreven waarin ja. hij de, ook protest aantekende. Maar kijk, als... als de wereld draait door, is dus geloof ik al met vakantie. Hè? Ja. Maar je hoeft helemaal niet gek op te kijken als Twan van peperstraat er vanaf bij Knevelen van de Brink zit. Maar dit... En dan mag hij zijn verhaal vertellen. En jij vindt dat en zo... van Balen daar moet zien? Je... van Balen moet daar een half uur krijgen om uit te leggen... wat zij daar doet. En die moet al die boeken op tafel zetten. En uh, ze moet vertellen waarom dat belangrijk is. En dat is ook heel belangrijk. En dan gaan wij over ja. Twan en Ferry. Die en heb dat je, je ook ook overal wel. gezien. Dit is niks Nick en die jongen. Die heeft 40 jaar een prachtig leven Twintig. gehad. Twintig. Het is 20. Maar... Dit, is, dit is zo belangrijk dat wij onze eigen geschiedenis kennen. Ja, ik ben zelf historicus, maar de, dat, maakt, dat maakt nog niet eens zoveel uit. Het heeft ook de, ja. Maar, ja. hoe hou je een democratie in stand. Uh, heb je, heb je goede media? Je wilt niet naar die Turkse toestanden toe. Wilt, er moet goede verslaggeving komen. En journalisten moeten ook weten waar het over gaat. Die moeten ja. die boeken kunnen raadplegen. Het, het punt is duidelijk, Bartjon. Uh, en ja, het heel punt is gemaakt hoor. in het veelgeluisterde radioprogramma Leut. Heel goed dat het uh, gemaakt is. En van de Brink hierbij op om vanavond mevrouw van Balen uit te nodigen. En het ja. Museum moet blijven. Ja, ook, ook nog. Uh, uh. En uh, Toon van er zit daar niet. Want die heeft mij gisteren beloofd dat hij voorlopig geen interviews geeft. Dat het eerste wat hij gaat vertellen, doet hij hier. Trond, heb je dat gehoord? Ja. Je heb weer mooi voor elkaar. Op Radio Scoop. 1. Scoop. Heel goed. Ja. Dank voor jullie bijdrage aan dit, uh, dit mediaforum. Um, Hadassah de Boer en Bartjans Spruit waren dat met z'n tweeën. Het is uh, zomer geworden in Nederland, geloof ik, nu officieel. Ik dacht, daar hoort ook wel een zomers liedje bij. Lucky Fons, The, the, the Third en Wouter Hamel samen. East. Dat is een grappig verhaal. Lucky Fons had dit nummer al geschreven... voor Wouter Hamel, voordat ze elkaar eigenlijk echt leerden kennen. En uh, Dus op een gegeven moment kwamen ze elkaar tegen. Toen zei hij: ik heb een nummer voor jou geschreven. En uh, nou, de rest is gezien want we hebben het net gehoord. Girls in the City, dus Lucky Fons en Wouter Hamel samen. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Kees Huis in het veld, 64 jaar uit Nijenveen. Uh, met pensioen intussen. Dat klopt. Maar u vermaakt zich wel? Uitstekend, ja. Ik heb een groot erf, dus er moet heel wat gebeuren. Grasmaaien en zo. Dat Onder andere, een... ja. Ja, ja, ja. ja. Dat gaat natuurlijk veel sneller nu. Eens die zonde ja, dat bijgekomen. is inderdaad uh, nu bijna twee keer in de week. Ja, ja. Ja. En uh, Nijenveen in, uh, in Drenthe natuurlijk. Prachtig. In Drenthe, ja. Uh, 77 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Uh, maar ja, goed, we hebben nog maar één kandidaat gehad gisteren. Bo Wilsterman, die heeft die score neergezet. Dus daar moet u in ieder geval overheen. We gaan eerst een nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. De nationale nieuwsvis. Deuren die loskwamen, waterindringing. Dennis is er klaar mee. Winterschade aan de voetreden van de deur die gewoon gaat. Die wil af van de onveilige Italiaanse rammeltreinen. Ja, een versnelde asbreuk, wat geen goed idee is bij een rijdende trein. Troppen met Vira, een verstandig besluit. En is volledig door het ijs gezakt. Die verliezen mogelijk de concessie voor de exploitatie van de hoge snelheidslijn. Dat ik als Mansveld zegt het echt. Ja, dat staat er. Dat het één grote blamage is, dat is nu al duidelijk. Ja, als het niet over honderden miljoenen euro's zou gaan... dan zou het gedoe rondom de Vira bijna op een klucht kunnen lijken. Maar de kogel is wat de NS betreft door de kerk. Ze stoppen met die Vira. Maar dus ze moeten eerst nog wel de conclusies van een minister afwachten. Vraag 1. Welke minister heeft nu het allerlaatste woord... over de toekomst van de Vira? Dijsselbloem. En die gaat over de financiën. En dat komt allemaal omdat de staat de enige aandeelhouder is van de NS... en dus moet opdraaien voor de financiële schade van het de debakel Vraag 2. Niet alleen de Nederlandse spoorwegen leiden gezichtsverlies op de hoge snelheidslijn... maar ook hun partner in de zogeheten High Speed Alliance. Welk ander Nederlands bedrijf heeft een aandeel in die hoge snelheidslijn? Um... Dus behalve de NS. Ja... Yeah. Ja, het is waarschijnlijk zo'n oja-vraag, oh maar ik weet hem niet. Het is de KLM. De KLM, is waar ook, ja, de ja. KLM. Ja. Er is onduidelijkheid over de grootte van het aandeel KLM. Wikipedia meldt 10%, terwijl de kranten het hebben over 5%. Uh, hoe dan ook, het gaat KLM ook geld kosten. Vraag 3, een kop uit de krant. Ik lees hem voor en u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. De kop luidt als volgt, ik was een puber, nu ben ik crimineel. Gaat dit over 1. Bradley Manning, de jonge Amerikaanse soldaat... die ervan wordt verdacht geheime documenten te hebben gelijkt aan Wikileaks. 2. Een 12-jarige jongen die gisteren een supermarkt in Venlo heeft overvallen met een mes. Of 3. De jongens die verdacht worden van het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... vinden dat hun leven verpest is door de rechtszaak. Ik was een puber, nu ben ik crimineel. Antwoord 3. Dat is goed een kop uit het AD van vanochtend. Dat is een uitspraak van één van de acht verdachten. Vraag 4. De rechtszaak tegen de acht verdachten heeft vijf dagen geduurd. Op welke datum komt de rechtbank met een uitspraak? Uh, even kijken hoor. 16 juni. Je zat te rekenen, twee weken. Ja. Ja, het is 17 juni. Ah, ja. Want dat is inderdaad zoals we zaak dan afgelopen is over twee weken uitspraak. Zoals altijd standaard het uh, eind van de nieuwsberichten als het over een rechtszaak ging. Um, vraag 5: een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Ja, wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen: de Oeh, dat zeg ik nu. We gaan <laughs> aan de slag. En we maken er met elkaar een succes van. Dat is Joris maken. Annemarie Jordensma, burgemeester van Almere, maakte gisteren bekend... dat die stad, ongeacht de beslissing van de KNSB... toch gaat beginnen met de bouw van het zogeheten Ice Dome. Vraag 6. Het sportcomplex gaat meer dan 180 miljoen euro kosten. Welk bouwbedrijf staat garant voor dat enorme bedrag? Bam. En dat is goed. Um, we gaan naar de laatste vraag. Nog vier punten te verdienen, die kunt u ook nog gebruiken. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een persoon. Let op, spits de oren en als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Daar komen ze. 4. De steun aan mij is een beetje half om half. 3. Ik heb vooralsnog de media aan mijn zijde. Stop. Bradley Manning. Voor twee punten is de aanwijzing... mijn bezoek aan Marokko oh. moet gewoon doorgaan. En voor één punt... gisteren riep ik de Turkse bevolking op tot kalmte... Dat was volgens mij niet Bradley Manning. Nee, dat is meneer Erdogan. Ja, dat is hem inderdaad, de Turkse premier. Uh, bij de laatste verkiezing heeft 50% van de Turken op hem gestemd. De andere 50% is dus nou ja, ja, in klopt. ieder geval minder blij met ja. hem, zou je kunnen concluderen. Uh, ja, hij is het. Dus dat betekent dat we blijven steken op uh, vier. Dat betekent dat er twintig nee, goed nee, moeten nee, zijn, nee, zometeen, om over die zeven... te zien. U zegt het, hè? U zegt het. Ik zeg het niet. We gaan het zometeen meemaken in deel twee van de quiz. Nee, ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad... Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang. Dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus naar praten, Wolfen. Vandaag luidt de stelling: Nederland moet meedoen aan een nieuwe trainingsmissie in Kundus. Nederlandse militairen gaan mogelijk opnieuw aan het werk in Kundus In Afghanistan is dat. De huidige trainingsmissie loopt dit jaar af. Maar als het aan het Duitse leger ligt, dan komen Nederlanders vanaf 2015 opnieuw in beeld... om te helpen bij het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 Dan zat hij net uh, heftig schuddend met zijn hoofd Kees Huis in het veld... 64 jaar uit Nijenveen. Uh, want uh, ja, die opdracht, dat wordt wel lastig, denk ik, inderdaad. 20 moeten er goed zijn om over de 77 heen te komen. Uh, maar we beginnen gewoon aan het begin en we eindigen na 90 is... seconden. Dus je weet het niet. En gewoon uw best doen. De vraag helemaal laten stellen, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbuis. Welke staatssecretaris wordt dag en nacht beveiligd na doodsbedreigingen? Teven. Dat is goed. Postnl gaat het aantal van wat halveren in de Nederland. Bussen. Is goed. Herman Kaiser wordt weer waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van welke stad? Ahnem. Goed. Wie krijgt in Saoedi-Arabië voor het eerst een eigen sportclub? Vrouwen. Goed, welk beroep mag Ernst Lauwers niet uitoefenen vanwege zijn veroordeling tot moord? Advocaat. Goed, Gerrit Salm wil graag topman blijven van welke bank? ABN AMRO. Goed, welke presentator heeft zijn relatie met Josje van K3 beëindigd? Pa, stop, up, van, Johnny de Mol, de Chinese stad Wuhan, wil boetes gaan geven aan wie? Ongehuurde vrouwen. Dat is goed. Welke accountantsorganisatie heeft een boete van 9 ton gekregen? KPMG. Is goed, of heette gisteren gepresenteerd een nieuwe aankoop van Barcelona? Neymar. Dat is goed, de SP pleit samen met welke andere partij... voor een lager salaris van de nieuwe NS-topman? Uh, GroenLinks. Het is de PVV. En klm Stuart is in welk land aangehouden op verdenking van drugsmokkel? Hongkong. Singapore. Welk Nederlands duo krijgt de Radio 2 mijlpaalprijs? Pas. Akdij de Munich. In welke plaats is een ROC-school gisterochtend ontruimd vanwege een bommelding? Pas. Almelo. Welke tennissen werd gisteren op Roland Garros getrakteerd op taart vanwege zijn verjaardag? Nadal. Dat is goed. Bij welke overheidsorganisatie verdwijnen de komende jaren 200 van de 1500 voltijdsbanen? AIVD. Dat is goed. Met welke omroep gaat CJP samenwerken? Pas. Dus BNN. AS Roma en Fulham We hebben een akkoord bereikt over de transfer van welke Nederlandse keeper? Stekelenburg. Dat is goed. In welk land krijgen vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen dan mannen? Pas. In Nederland is dat. Welke Nederlandse wielrenner kwam gisteren in de Dauphiné Libre hard ten val? Westra. En dat is goed. Westra zat nog in de knal. Maar het zijn er geen 20. Nee. <laughs> u had het al een beetje omgegeven. Ja, toch, toch goed gedaan hoor, vind ik. ik bedoel, het is duidelijk dat u het nieuws zo weet. Maar ja, is dat met die gokvraag ja, een beetje... Precies. Ja. Maar iets te snel dat was vereniging. jammer. Ja, iets te snel. Ja, maar ik dacht, jullie hadden gisteren al uh, over Turkije. Ik denk, dat kan nog niet meer zijn. Ja, kijk, dus, uh, daar ga je al. Ja. Uh, wij zijn onvoorspelbaar. Dat is duidelijk. <laughs> ja, en wel een goede strategie op zich om inderdaad een paar dingen in het hoofd te nemen. Ze houden ja. maar enigszins een kant opgaat uh, ja. om, uh, om toch de gok te wagen. Want dat geeft gelijk een hoop punten erbij. En nu was de gok net verkeerd uitgevallen. kom in totaal op 52. Nou, niets om voor te schamen, maar het is in ieder geval niet de weekwinst. Dus de kaarten voor beeld en geluid gaan mee. De lunchbox, de mok. En de radio. Naar Nijenveen. Lekker Hartelijk op de F gaan zitten. Ja, doe ik. En uh, naar Radio 1 blijven luisteren. Want hij kan alleen maar op Radio 1 Heb Ik wou wel eens horen. Okay. Hartelijk dank. Goede reis terug. Zo zijn we er met een werklunch na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV.